Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. dit is het nieuws van NOS op 3. De wachtlijsten voor zorg in Nederland zijn nog steeds lang. Zo hebben ziekenhuizen moeite om de wachtlijsten die zijn ontstaan door de coronacrisis weg te werken. Patiënten zijn ongeduldig, zegt deze chirurg. In de praktijk merk je als arts daarvan, dat op het moment dat het eindelijk zover is dat de patiënt geopereerd kan worden, dat hij eigenlijk al boos en gefrustreerd het proces ingaat omdat hij zo lang heeft moeten wachten. Dat geldt ook voor de verpleegkundigen, niet alleen voor de dokters, zeker ook voor de verpleegkundigen. Dat de drukte nog niet afneemt, komt onder meer doordat er nog steeds veel mensen die in de zorg werken, zelf ziek zijn. In Parijs is vandaag een elektrische stadsbus in de brand gevlogen. Op filmpjes is te zien hoe er metershoge vlammen uit de bus komen. 30 brandweerlieden moesten helpen met blussen. Er raakte niemand gewond. Het is de tweede bus die in korte tijd in brand stond. Het OV-bedrijf had daarom voor de zekerheid bijna 150 bussen van de weg. Geert Wilders kon vandaag weer een paar uur niet twitteren. Welke tweet de aanleiding was voor de blok, dat wist hij niet. Nadat hij beroep tegen de schorsing had ingediend, kreeg hij naar eigen zeggen ineens weer toegang, zonder uitleg van Twitter. Begin deze week kon hij twee dagen lang niet twitteren, nadat hij een bericht had gestuurd aan de Pakistanse president. Hiervoor zei Twitter sorry. En het is weer feest in Drenthe. FC Emme is voor het eerst kampioen in de keukenkampioendivisie. De voetbalclub verloor deze avond met 1-0 van FC Eindhoven. Maar omdat hun concurrent Volendam ook verloor, sleepten ze alsnog de kampioenschaal binnen. Die werd met veel lawaai in ontvangst genomen. Wie neemt hem in ontvangst? Is het Veldmaten of maakt het allemaal niet uit? Dan gaat hij gaat in ieder geval met een soort aanloopje richting al die spelers van RCM toe. En dan geeft hij hem uiteindelijk natuurlijk aan de captain, aan Jeroen Veldmaten, samen met Brouwer. En dan gaat nu de schaal in de lucht. FC Emmen en Volendam zijn beide volgend seizoen te zien in de Eredivisie. En daar is ook deze avond gevoetbald. FC Utrecht won weer na lange tijd. Met 1-0 van NEC. En dan nog het weer. Vannacht koelt het flink af naar 4 graden. Morgen zonnig. Ook wel wat wolken. Op de meeste plekken droog. En zo'n 14 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. me from love. <laughs> on my knees Dat zou altijd zo zijn I Ik